Nederlanders hebben vorig jaar vaker gepind dan ooit. In 2011 werd bijna 2,3 miljard keer met PIN betaald, tegen 2,15 miljard in 2010. De totale PIN-omzet steeg van 81 naar 83 miljard euro. Tegelijkertijd wordt er steeds minder contant afgerekend. Tientallen Nederlanders die een kaartje hebben gekocht voor de wedstrijd tegen Duitsland, bieden dat aan op internet tegen een spotprijs. Sommige Oranje supporters hebben na het verlies tegen Denemarken blijkbaar geen vertrouwen meer in de goede afloop en blijven daarom liever thuis. Anderen hebben toch geen zin om af te reizen naar Oekraïne. De toegangskaarten worden ver beneden de aankoopprijs aangeboden.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 De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers leidt vrijdag het duel Oekraïne-Frankrijk. Het wordt zijn tweede duel op dit EK. Zondag vloot hij Kroatië-Ierland. De Ierse bondscoach was niet gecharmeerd over het optreden van de Nederlander. De Ier vond dat Kuipers het tweede Kroatische doelpunt had moeten afkeuren. Het weer veel bewolking en een aantal buien. Vooral in het zuidoosten kans op onweer. Temperatuur 14 tot 19 graden. Dit, was het en dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat tussen Soesterberg en de Uithof 6 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer van Amersfoort naar Utrecht kan omrijden vanaf Knoop het via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sir sure. Only my words I want to tell Se quema el cuando se su vela cuando se cuando se a cuando se cuando se su vela cuando se a esta rumba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 Maatheid aan, dat ik nooit kan staren, maar Wanneer ze marea dolores, cuando se wanneer ze inmalen, wanneer wanneer ze inmalen, wanneer wanneer ze inmalen, dolores, cuando se wanneer ze inmalen, wanneer wanneer ze inmalen, wanneer wanneer ze baila, baila, baila. How much you mean to me. I don't wanna lose you. Times are hard, well, my spirits are weak. Oh yeah, everything seems to be going wrong. My outlooks bleak, oh you yeah. know I fool around? Oh yeah, playing the field. That's when I found Out of girl, I just uh, lose my mind. for oh, yeah. The way you hold me comforts me and shows me and that a love like yours is hard to find. Then the simplest sound four letters whatever it was I'm over it now with every day it gets better. Mind. Living the life of others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 Keep it free. I'll let you were a fake here From there on You might just go ik trovo hier.